De minister van Justitie zegt dat het verhoor verder is gegaan en het ziekenhuis. Andere bronnen zeggen dat Mubarak een hartaanval heeft gehad... en dat hij op de intensive care ligt. De verdreven Ivoriaanse president Bakbo is onder huisarrest geplaatst. Hij en een aantal andere verdachten mogen hun huis niet uit... in afwachting van een rechtszaak. Waar Bakbo precies is en wie die anderen zijn, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse president Obama heeft de nieuwe president Ouattara... in een telefoongesprek steun toegezegd bij de wederopbouw van het land. Minister De Jager denkt dat hij een miljard euro kan claimen... uit de failliete boedel van Icesave. De verkoop van gebouwen en grond van de IJslandse Bank... zou wel eens veel geld op kunnen leveren. Als dat inderdaad 1 miljard is... kan IJsland zijn schuld aan Nederland grotendeels aflossen... en dan hoeven volgens De Jager geen jarenlange procedures te worden gevoerd. Frankrijk heeft opnieuw een groep Roma teruggestuurd naar Roemenië. 159 mensen zijn met hulp van de Franse overheid vrijwillig teruggegaan. Ze kregen per persoon 300 euro mee en moesten verklaren dat ze niet meer terugkomen. Afgelopen najaar leidde de uitzetting van Roma naar Roemenië en Bulgarije... tot discussie tussen Frankrijk en de Europese Commissie... vanwege schending van de regels voor het vrije personenverkeer binnen Europa. Bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten zijn opnieuw tientallen lijken gevonden. Vorige week werden in het gebied een aantal massagraven ontdekt. En inmiddels zijn 116 doden gevonden. De slachtoffers zijn waarschijnlijk ontvoerde buspassagiers. Ze zouden zijn vermoord door leden van een drugskartel. Het weer, eerst veel zon, later ook stapelwolken en smiddagskans op een bui. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 13 april. De dag die in het teken staat van de hulp- en steunactie voor Japan. En het Rode Kruis zal geld inzamelen vandaag... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Om 8 uur is de aftrap van de actie... samen met burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan... en de algemeen directeur van Ajax. Dat vindt allemaal plaats in de Amsterdam Arena en wij zijn erbij vanochtend. We hebben het over nut en noodzaak van een dergelijke actie... doen we onder meer met drie Nederlanders in Japan. We bellen met ze. Het heeft niets met de hulpactie te maken... maar morgen komen de eerste containers uit Japan sinds de ramp komen aan in de Rotterdamse haven. Ze zijn ingepakt en verscheept naar vooral ook de kernramp bij Fukushima. De Vladers maken zich daar zorgen over, we spreken ze vanochtend. Voor koningin Beatrix stond gisteravond het staatsbanket op het programma. Hij hoort straks een verslag en vandaag doet het gezelschap een dagje Berlijn. Onze verslaggevers zijn erbij als ze straks om ongeveer half negen... onder de Brandenburger Tour doorlopen. Dan gaat het proces tegen Geert Wilders vandaag verder. Vandaag worden getuigen gehoord over het etentje. Jeroen de Jager gaat het volgen en vertelt straks nog eens over dat diner en eventuele beïnvloeding. En hoe is het nou in Abidjan, in Ivoorkust na de arrestatie van voormalig president Bakbo? Dat hoort hij van onze correspondent Pauline Baks. Mexico lijkt maar geen grip te krijgen op de gewelddadige drugsoorlog in het land. Het Belgische parlement praat vandaag over enfant terrible Prins Laurent. De premier wil hem andere gedragsregels opleggen. Daar praten we over met Lisbeth van Impen van het Nieuws. Proefabonnementen waar je aan vast blijft zitten. De Consumentenbond strijdt daartegen. Maar wat schetst onze verbazing? De Consumentenbond doet het zelf ook. Streks uitleg van de bond. Kleine uitzendbureaus blijken vaak te frauderen. Daar hoort u over van staatssecretaris Wekers van Financiën. Het Champions League voetbal van gisteravond bespreken we met Tom van het Hek. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Surft dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is, NOS Radio 1. De rust lijkt terug te keren in die voorkust. Generaals die trouw waren aan Bakbo zijn overgelopen naar het kamp van Ouattara. Leden van de strijdkrachten en de politie werd opgeroepen om de kant van Ouattara te kiezen... door de chefstaf van de gevangen genomen president. We zijn dus hier après-midi avond om allégeance aan son excellence, meneer de president van de republiek, meneer Alassane Draman Ouattara. Amerikaanse president Obama heeft inmiddels de nieuwe president Watara gebeld... over uh, het herstel van het land te spreken. De oud-president Bakbo dus is onder huisarrest geplaatst... in afwachting van een rechtszaak. Tegenstanders van Mubarak hebben zich verzameld voor het ziekenhuis... waar de Egyptische oud-president ligt vanwege hartklachten. Zij eisen dat hij wordt berecht voor corruptie. Klaar. Het ziekenhuis in de badplaats Sharm el wordt zwaar bewaakt door veiligheidsdiensten. Het is niet rustig gebleven. Demonstranten en aanhangers van Mubarak gingen met elkaar op de vuist. De eerste dag van het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Duitsland zit erop. Het werd gisteravond afgesloten met een staatsbanket. Het werd gehouden in de ambtswoning van de bondspresident Christian Wolff. De president zei dat hij hoop heeft dat de goede verstandhouding tussen Nederland en Duitsland ook onder de nieuwe generatie zo blijft. Wil ons dat een beetje die hoffnung dat ze daarmee ook een zeichen zetten wollen dat die next jonge generation die naar ons komen, zich ook deze afgave van ons ältere ervaringen verplicht zien. Koning en Beatrix sprak de genodigde toe, 150 in totaal. Zij vertelde dat het Nederlandse volk zich inspant voor het behoud van tolerantie in een ingewikkelde samenleving. En volgens haar is dat ook in Duitsland het geval. In eigen land zetten we ons in voor de waaring der tolerantie in een immer complicererem Gesellschaft. De koningin reageerde daarmee op de toespraak van bondspresident Christian Wolff, die had gezegd dat de islam een vast onderdeel is in de Duitse samenleving. Later in deze uitzending meer over het staatsbezoek aan onze oosterburen. Als de minister De Jager van Financiën ligt krijgt Nederland ruim 1 miljard euro uit de bezittingen van de failliete IJslandse bank iSafe. Daarmee lost IJsland dan een groot deel van de 1,3 miljard euro schuld af en wordt een procedure voorkomen. Volgens De Jager kan de verkoop van grond en oude gebouwen van iSafe ons veel geld opleveren dat we in de komende jaren dan op die manier uit de boedel zo'n 90% terugkrijgen. Dat is de verwachting van de curatoren. En dat is natuurlijk ook al heel mooi, want dan breng je het probleem... ook voor de IJslandse bevolking helemaal terug... tot slechts zomaar maar 10% van de oorspronkelijke schuld. Nederland probeert al een tijd het geld van Iceave terug te krijgen. Zaterdag, afgelopen zaterdag stemde de IJslandse bevolking opnieuw tegen een terugbetalingsregeling. We hoeven ons in Nederland geen zorgen te maken... dat deze kwestie ons achteraf veel geld gaat kosten, zegt de jager. Nou, het is mijn standpunt ook dat volledig alle rente die Nederland daarop uh, kwijt is geraakt, dat die ook terugkomt en wordt vergoed, ook door IJsland. En als het geld niet vrijwillig terugkomt naar Nederland, dan is de jager bereid naar de rechter te stappen. In Libië wordt nog steeds heftig gevochten. Het leger van kolonel Gaddafi heeft opnieuw de steden Misrata en Ashdabia met raketten bestookt. Daarbij is tenminste één dode gevallen. Later vandaag praatte de Engelse premier Cameron met de Franse president Sarkozy over Libië. Beide landen willen dat de NAVO extra aanvallen uitvoert. Gisteren zei de Franse minister van buitenlandse zaken Juppé dat die nodig zijn om de burgers te beschermen. Elle doit jouer son rôle aujourd'hui, c'est-à-dire éviter que Kadhafi des armes lourdes pour bombarder des populations, De Britse minister Heek van buitenlandse zaken is het wel met zijn Franse collega eens. Well, we moeten onze inspanningen in de NAVO in NATO. Dat is de the United het Verenigd Koninkrijk de laatste week extra vliegtuigen heeft geleverd die in staat zijn om the te population en de civiele bevolking van Libië te bedreigen. Natuurlijk other het welkom als andere landen hetzelfde doen. Libische opstandelingen vinden dat de NAVO de aanvallen verkeerd aanpakt, zegt onze correspondent Lex Rundekamp. De opstandelingen hier hebben een, een, een visie op wat er mis is die, die begrijpelijk is. Zij zeggen dat de NAVO heel erg richt op zware wapens, tanks die een bedreiging zijn voor burgerdoelen. Uh, de rebellen hier, de opstandelingen zeggen waar wij last van hebben is dat op de een of andere manier de troepen van Gaddafi veel bewegingsvrijheid in, het hele, in heel Libië hebben. Om zich te, terug te trekken, te hergroeperen en opnieuw aanvallen te plaatsen. De NAVO ontkent de kritiek. Mark Van Uhm zegt dat ze genoeg doen. When you look what we have done in a very high operational tempo over the last few days, taking out numerous tanks, taking out armed personnel carriers, destroying ammunition storages, I think with the assets we have, we're doing a great job. Volgens Jay Carney, woordvoerder van het Witte Huis, doet de NAVO wat gevraagd is en ook wat er staat in de VN-resolutie. We have uh, full confidence in NATO's capacities. NATO is. Frankrijk ziet liever dat de NAVO optreedt zoals in het begin van de missie, toen de Fransen aanvallen uitvoerden op Libië en het commando in handen hadden. De rebellen juichten die aanvallen toe. We even naar Alphen aan de Rijn. De 18-jarige Jasmina hielp gewonden met gevaar voor eigen leven... naar de schietpartij in Alphen aan de Rijn. In Nieuwsuur vertelde de VWO-scholieren... dat ze vlakbij de dader Tristan van der Vlies stond... toen hij zichzelf doodschat. Ik stond net bij de drie slachtoffers. Dat is dus één uh, à twee winkels van uh, de Albert Heijn zelf vandaan. En uh, hij stond tussen de kassa's. Alleen uh, hetgeen waardoor hij mij niet kon zien en ik hem niet... is dat er een soort... Uh, uh, paal waarschijnlijk tussen heeft gestaan pilaar, of, of... Ja, pilaar of, of net de hoek van de Albert Heijn. Maar we hebben elkaar dus altijd weer net niet kunnen zien uh, voor de tweede keer. Jasmina ziet zichzelf niet als held, ongeacht wat anderen zeggen. Nee, ik vind ook dat de mensen die dat wel vinden, het een beetje verkeerd hebben bekeken. De vrouw waar ik uiteindelijk bij stond, uh, is bijvoorbeeld een van de vrouwen geweest die de, die de, de mensen probeerde naar nou, achter probeerde te krijgen en zij is uiteindelijk gestorven omwille van. Redden, ja, omwille van het waarschuwen van mensen. Vergelijk je met dat ik nog niet eens een schot heb opgelopen, is dat niks. En, zegt deze Jasmina, ik had het liever gehad dat de dader nog leefde. Stel je voor dat hij dan net niet tot het punt kon komen om zelfmoord te plegen. Dat hij kon zien wat hij allemaal had aangericht. Dat hij het allemaal zou zien, niet dat hij zomaar weg zou kunnen. Hij heeft niet, ja, misschien heeft hij wel begrepen wat hij van plannen was om te doen, maar hij heeft er niet door gehad. Hij heeft uiteindelijk niet gezien wat, wat het gekost heeft. En dat vind ik nog steeds erg, jammer. De slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn... worden volgende week woensdag herdacht. Bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten... zijn in een massagraaf opnieuw stoffelijke resten gevonden. In totaal zijn nu 116 lichamen geteld. Politie vond gisteren opnieuw 28 lijken die er lagen begraven. Mexicaanse justitie maakte de lugubere ontdekking bekend... op een persconferentie waar de hoofdofficier van justitie vertelde... dat het Zetas-drugskartel waarschijnlijk achter de moorden zit. 116 personen fallecida, como producto de estas actions criminales, in principe attribuibles al groep delictivo de los zeta. Ooggetuigen zeggen dat het om een groep ontvoerde buspassagiers gaat. Een 19-jarige verdachte zou meer dan 200 moorden hebben bekend. En bijna dertig jaar na zijn dood wil de familie van de Chileense oud-president Allende dat zijn resten worden opgegraven. Nabestaanden willen duidelijkheid over hoe hij is gestorven. Tijdens een militaire koep in september 1973 is de socialist Salvador Allende om het leven gekomen. Militairen zeggen dat hij zelfmoord pleegde, anderen menen dat hij is doodgeschoten. Dat moet worden uitgezocht, zegt zijn dochter. Carroza de exhumatie en autopsie van president Allende. Een Chileens team gaat nu onderzoeken onder welke omstandigheden Allende om het leven kwam. De drie space shuttles die dit jaar definitief met pensioen gaan, zijn binnenkort te zien in het museum. Volgens de directeur van NASA, Charles Bolden, is het een unieke kans voor bezoekers van die musea om een ruimteveer van zo dichtbij te bekijken. The millions of visitors who come here every year to learn more about space and to be a part of the excitement of exploration will be able to see what is still a great rarity an actual flown space vehicle. Amerikaanse ruimtevaisatie maakte bekend dat de endeavour naar Los Angeles gaat. De Discovery komt in de buurt van Washington te staan. En wilt u de Atlantis zien, dan moet u naar Kennedy Space Center in Cape Canaveral, en dat is in Florida. Kijken we nog eventjes naar het financiële nieuws. In New York sloot de Dow Jones 1 lager. Ook technologiebeurs Nasdaq verloor 1 Maar nou, In Azië zijn ze alweer een tijdje wakker. De Nikkei staat uh, op hetzelfde niveau als gisteren op dit moment. Dat is zover het nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website. Daar vindt u de podcast, dus op nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. Zanger David Byrne van de Talking Heads heeft een rechtszaak gewonnen... die hij had aangespannen tegen de voormalige gouverneur van de staat Florida. Deze man, Charlie Crist, maakte in zijn campagne zonder toestemming gebruik... van het lied Road to Nowhere. En dat was een hit voor de Talking Heads in 1985. Voor hoeveel geld er geschikt is, dat is niet bekendgemaakt. Maar gouverneur Crist moest ook zijn excuses publiekelijk aanbieden. En dat deed hij dan weer via YouTube. Ik apologize to David Byrne... voor zijn famous song en zijn unieke voice in mijn campagne-advertisement, zonder zijn permission. I pledge that, should there be any future election campaigns for me, I will respect and uphold the rights of artists and obtain permission or a license for the use of any copyrighted work. Thank you. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. David Byrne, zijn stem hoorde u van de Talking Heads met Road to Nowhere. Wij mogen dat draaien, dat plaatje. Het is bijna tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is de dag van de grote hulpactie voor Japan die in Nederland wordt gehouden. Gebeurt in de Amsterdam Arena. Voornamelijk Joris van der Kerkhof is daar vanochtend. Joris, begeef jij al zo langzamerhand naar de middenstip... Um, ja, bijna. Uh, <laughs> we zijn er een kwartiertje vandaan. Um, daarvoor gaan we nog even naar het uh, Japanse bos. Uh, dat is hier dan weer een minuut of zeven vandaan. En hier is, uh, is Amstelveen en hier is het huis van Martin Tilstra en uh, Keiko Kortari. En van Ramare, een uh, Japanse krijger van, uh, nou wat zal die zijn, een centimeter of dertig... Uh, een klein hondje, die in alle stilte op de schoot van, van Martin zit. Martin, eh, pianist, eh, Keiko, pianiste, eh, alle twee... Eh, Keiko is Japans, Martin is Nederlands. En hier is een, een tekening van... Eh, ja, het is een soort nijntje die daar eh, te zien is... met een Nederlandse vlag en een Japanse vlag. En ik begrijp hieruit dat jullie op eh, 4 april... al een Benefit concert hebben gegeven. Nee, dat is 1 april geweest. Toen uh, hebben wij een groot benefietconcert georganiseerd. Maar er staat er vier, er staat er vier. Ja, dat is, uh, daar staat Jongatsen. En dan staat er, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt... de eerste dag van de maand. Hoe zeg je dat? 1 staat oh, okay. oh, nou hier is een Nederlandse variant en daar staat inderdaad vrijdag, uh, vrijdag 1 april. Daar hebben jullie gespeeld um, met, uh, met, met, een, met een aantal mensen hier uit de buurt. En dat was een benefietconcert. Help de slachtoffers in, in Japan, sosjapan.nl. En dat heeft ook geld opgeleverd. Ja, dat is eigenlijk heel erg goed gegaan. We hadden maar twee weken moeten organiseren. Maar we zijn heel blij met de uitkomst. Want we hebben uiteindelijk 7000 euro opgehaald voor Japan, voor het Rode Kruis. En uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat wij als zeg maar, burgers, gewoon op die manier wat kunnen bijdragen. Ja. En dat hebt u met z'n tweeën uh, zo besloten ook, met, uh, met vrienden erbij. Waarom eigenlijk? Want het verhaal was tot nu toe van... ja, um, het is heel erg, maar Japan kan dat zelf wel. Ja, dat is misschien wel zo. Uh, kijk, bij ons komt het eigenlijk vandaan. Keiko, die komt uit Kobe. En dat is de stad die in 1995 door de grote aardbeving is getroffen. En Keiko zat daar toen middenin. Dus toen zij wakker werd, lag de hele stad in puin... En ja, de beelden van toen zijn zo teruggekomen met wat hier nu gebeurt... dat uh, wij eigenlijk hebben gedacht, we willen heel graag iets terugdoen... voor de hulp die die stad toen heeft gehad, vanuit de rest van Japan en vanuit de wereld. En ja, wat kun je dan als burger? Toen hebben, wij zijn allebei muzici, dus wij dachten al direct aan een Benefietconcert. En op een gegeven moment bleek dat P60 het poppodium in Amstelveen een, een uh, avond vrij had. En zo zijn we uiteindelijk bij een popconcert uitgekomen. Een popconcert, klassieke muzici... Ja, wij hebben zelf niet gespeeld op die dag, daarom juist niet. <laughs> maar uh, het, het was inderdaad heel leuk om dat te organiseren... want daar kun je daar ook iets beter mee bezighouden, zeg maar. Kijk Keiko, oh, uh, kijkt u aan, Kijk, verschrikt ook uh, op het moment... Uh, dat ze denkt dat er een vraag gesteld gaat worden. Uh, echt uh, heel veel over praten, daar heeft ze uh, niet zoveel zin in. Uh, spelen uh, ook niet, maar u misschien uh, straks wel. Die piano staat daar, we hadden het net over een, een, een poster... met een uh, foto of een tekening van Nijntje erop, boven de piano... Uh, staat ook Nijntje, die op die piano aan het spelen is. De Japanse krijger, Ranmaru. Ramre. Ramre. Ja. dat kleine hondje van 30 centimeter zit nog op uw schoot. Over een half uurtje gaan we nog over heel veel andere dingen hebben. Arabisch is dat, zeg. Joris van de Kerkhof is bij de voorbereidingen voor die actie. Aftrap dus om acht uur. Muziek en voetbal staan centraal. Het is negen minuten voor half zeven. Ze willen eigenlijk alles van u weten. Maar ze mogen niet meer alles vragen wat ze willen. Nieuwsgierige inspecteurs van de Belastingdienst. De Eerste Kamer heeft een initiatiefwet aangenomen... die burgers en bedrijven moet beschermen... tegen iets te nieuwsgierige Belastingdienst. De initiatiefneemster hiervan is Ineke desentje Hamming van de VVD. Ik vind dat nieuwsgierigheid gezond is, maar die hoort wel een juridische grens te trekken. En die is met dit wetsvoorstel in het leven geroepen. Ging de Belastingdienst te vaak te ver? Ja, uh, gelukkig niet al te vaak, maar de keren dat het gebeurde had je ook geen rechtsbescherming. Je kon je daar niet tegen verweren, want in de oude wet stond dat je moest geven wat de inspecteur vroeg. Wat was het extreemste voorbeeld daarvan? Nou, dat eh, bijvoorbeeld aan een ondernemer wordt gevraagd... mag ik even het e-mailverkeer van al uw computers over de afgelopen drie jaar? Nou ja, waar, daar kon je niets tegen doen. Dat moest je geven. En dat is natuurlijk raar, want er zitten privégegevens in. En misschien wel eh, correspondentie met je advocaat. Nou, daar is dus nu een einde aan gekomen. Want als belastingplichtige, althans per 1 juli... als belastingplichtige hoef je die informatie niet te verstrekken. En als de inspecteur dan zegt, nou, oké, okay, dan laat ik het hierbij, dat is... De ene mogelijkheid, maar hij kan ook zeggen... nee, dit is voor mij zo relevant om te weten, om die aanslag op te leggen. Wat ik nu doe, daar zet ik zogenaamd omkering van de bewijslast op. Ik zet het in een beschikking. En daartegen kan de belastingplichtige dus in verweer... en die kan aan de rechter vragen... moet ik deze informatie nou wel of niet verstrekken. En dat is dus de kern van het wetsvoorstel. Maar betekent het ook niet dat er meer belasting misgelopen wordt de komende jaren? Nee, uh, het gaat hier om rechtsbescherming. Het gaat erom dat er evenwicht komt in de relatie tussen uh, belastingdienst en belastingplichtigen. En een van de belangrijkste irritaties in die verhouding is dat de belastingdienst soms te overijverig is. En ondernemers weten niet wat wil de inspecteur nou weten en waarom. En uh, zij zouden veel meer bereid zijn om daaraan mee te werken als daar gewoon een gerichte vraag kwam, waar ze dan ook op een normale manier antwoord op kunnen geven. En nu geeft dat heel veel frictie, onnodig en uh, met het verminderen van belastinginkomsten heeft dit niets te maken, maar met een rechtsbescherming. Je voelde je te vaak meteen verdachte. Nou, sterker nog, als je verdachte bent voor de fiat... heb je wel rechtsbescherming. Maar ben je gewoon belastingplichtige, dan had je geen rechtsbescherming. En dat is natuurlijk ook uh, niet in de haak. En dat is nu geregeld. vvd kamerlid D.J. Hammings sprak met onze verslaggever Peter Blok. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Heel verrassend was het niet meer, maar Barcelona en Manchester United... hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Kampioen van Spanje was in Oekraïne te sterk voor Shakhtar Donetsk... dat vorige week ook al werd verslagen. Ronald van der Geer. De uitslag was niet zo groot als vorige week. Barcelona won met slechts 1-0. Een doelpunt kort voor rust gemaakt door Lionel Messi. Maar er was helemaal niets aan de hand voor Barcelona. Hoewel, men begon wat afwachtend. En Shakhtar Donets kreeg, net als vorige week... wel wat kansen om de score te openen. Dat gebeurde niet en na een minuut of twintig nam Barcelona het initiatief... en gaf dat initiatief eigenlijk nooit meer weg. Wat viel verder op in deze wedstrijd? Iniesta was geschorst en zijn positie werd 90 minuten lang overgenomen... door Ibrahim Aflai. Messi scoorde, Aflai had dat moeten doen... Hij kreeg een kans in de schoot geworpen van Lionel Messi... maar uiteindelijk schoot hij op de keeper van Shakhtar. Maar geen problemen voor Barcelona dat zich dus kan melden... in de halve finale van de Champions League. En maar zo zei het al, Manchester United heeft zich ook geplaatst. Boekte vorige week een kleine overwinning bij Chelsea. En ook dit keer was de koploper in de Engelse Premier League. De sterkste was Diggeler. En dat kostte uiteindelijk niet eens zo heel veel moeite. Chelsea was wel gevaarlijker, met name in de eerste helft... via Anelka, die een aantal kansen kreeg, van de Sar die nog altijd in dat doel staat bij Manchester United op zijn veertigste... die een aantal reddingen moest verrichten. Maar echt link werd het eigenlijk nooit. Chelsea probeerde het wel, spartelde wel... maar kon United niet echt in de problemen brengen. Vlak voor rust laat United dan zelf toe... en maakt een uh, prachtige goal met een hoofdrol voor Giggs. Die wordt weggestuurd door O'Shea. De voorzet vanaf de rechterkant geeft. En Hernandez, de Mexicaan, kan de bal bij de tweede paal zo binnenlopen. En eigenlijk voelt de wedstrijd dan al... Alsof hij gespeeld is. Zeker als in de tweede helft Ramirez, een middenvelder van Chelsea... zijn tweede gele kaart krijgt... en Chelsea ook nog met een man minder in het veld komt te staan... dan is het eigenlijk wel voorbij. Toch doet Drogba een kwartier voor tijd nog wat terug en wordt het 1-1. Maar in dezelfde minuut scoort United via oud-PSV'er Park 2-1. Dat is de eindstand, maar dat is eigenlijk ook in de 77e minuut... meteen het einde van de wedstrijd. United dus naar de halve finale. Chelsea ligt eruit. Door de overwinning op Chelsea ligt Edwin van der Sar nog steeds op koers... voor zijn vijfde Champions League finale. Hij leek het zelf nog even spannend te maken... toen hij, ver van zijn doel, alleen tegenover Chelsea's spits Anelka kwam te staan. Nee, uh, ik denk Vides, uh, Vides waar de bal uh, naar, naar Patrice te spelen. Denk. Anelka die, uh, zet zijn voeten tussen en uh, ja, die bal die ging uh, 20, 25 meter uh, aan de zijkant. En, ja, waarschijnlijk dacht ik dat ik, ik, ik, ik nog net zo snel was uh, toen ik 25 was, maar... Uh, <laughs> Op een gegeven moment uh, kijk ik toch in de gaten. en ik, Als ik hier vol ga, dan, uh, dan uh, de Anelka, de tikt elkaar net die bal weg. En dan, uh, dan, uh, ja, dan gelijk gelijk in en dan is het een rode kaart eigenlijk. Dus ik denk, uh, op een gegeven moment ik uh, stop. Ik probeer, uh, probeer gewoon te blijven staan eigenlijk. En, uh, ik denk dat hij daar even van schrok eigenlijk. Want ik denk dat hij verwacht dat ik zo in kwam uh, inkom, inkom aan mijn glijden eigenlijk. Maar, uh, toen moest ik nog eventjes uh, even strekken om die bal uh, proberen van zijn voet af te halen. En dat dat lukte net. Dat lukte net inderdaad. Je kreeg er net twee noppen op. Oeh, uh, tweede helft. Uh, het werd, dacht jij toen het 1-1 werd, overigens, uh, die goal, uh, reken jezelf dat nog aan? Of, uh... Nee, niet echt eigenlijk. Nee. Uh, je gaat door je benen heen. Maar ja, dat. Uh... Nee. Dacht je toen het wordt. Uh, het zal toch niet gebeuren? Nou ja, je weet het nooit natuurlijk. Je speelt, je speelt wel tegen 10 man. Normaal gesproken moet je het uit kunnen spelen. Maar uh, we de, uh, uh, hij ontsnapte net aan de buitenspel eigenlijk. Ik denk dat Rio uh, net iets bleef hangen. En uh, ja, dan wordt het inderdaad nog lastig, maar uh, ja, uh, wel played door de boys. Uh, ik denk binnen een minuut was het volgens mij een fantastische bal van Giks uh, naar, ja. naar Park. En uh, ja, er komen ook wat gaten natuurlijk bij hun, want hun, uh, ja, hun, hun willen dan ook naar voren spelen om, om dat doelpunt te maken. En uh, ja, we konden gelukkig uh, werd het, het 2-1 maken. Nog een wedstrijdje of 10, hè? Uh, als jij dat uitgerekend hebt, dan zal het wel zo zijn. Ja, ik heb ook uitgerekend dat je nog drie keer op Wembley kunt staan. Om te beginnen aanstaande zaterdag tegen Manchester City. Ja. Halve finale FV Cup. Als je dat wint, speel je finale daar ook weer. En dan die wedstrijd op 28 mei. Ja, nou, ja, dat uh, zijn, uh, zijn leuke tripjes naar Londen, zijn het altijd. Dus, uh, we, nemen, we nemen de trein altijd, dus uh, dat is altijd gezellig. Ja, uh, als je moet kiezen van de drie, nou, je echt... moet kiezen. Nou nee, nee, ja, ik moet, ik moet helemaal niks. Ik, uh, ik moet gewoon lekker mijn wedstrijden spelen en dat, uh, dat gaat goed. En, uh, ja, we krijgen een, echt een vreselijk, vreselijk druk programma, dus het zal best wel zijn dat ik uh, af en toe nog een wedstrijdje zal missen. Maar over uh, het algemeen uh, zijn dit de wedstrijden waarvoor je, waarvoor je doet, natuurlijk. Uh, jullie staan nu. Zegt iedereen ook, met een, met een halfbeen of drie kwart been misschien wel in de... Ja, je moet nog tegen het Schalke, waarschijnlijk. Ja, ja tegen Duitsers, je weet het nooit natuurlijk. ja dus, okay. uh... nou, Je gaat er vanuit dat Schalke wint, hè? Ja, sorry. <laughs> Daar ga ik inderdaad wel vanuit, inderdaad. Maar ja, je weet het nooit, inderdaad. Okay. Uh, als jullie nu in de finale zitten. Je, je hebt drie jaar geleden met United gewonnen. Wat was toen de kracht van het team? En nu? Nou, ik denk dat, je, dat er, dat er minder, minder, misschien iets minder individuele klassen in zitten maar, maar als team spelen we ongelooflijk. we eigenlijk. We hebben gelukkig wat, wat spelers terug kunnen krijgen. Uh, Valencia die is, is terug. Uh, Rio heeft twee maanden gemist. Uh, Park hebben we drie maanden gemist. Uh, dus ja, het is uh, gelukkig op tijd komen de, jongens, komen de jongens weer terug eigenlijk. En dat is hopelijk maakt dat, gaat dat een verschil maken. Edwin van der Zaar staat in ieder geval in de halve finale van de Champions League. Tom Echbos sprak met hem. Vanavond worden de twee andere deelnemers aan die halve finales bekend. Real Madrid verdedigt in Engeland een 4-0 voorsprong tegen Tottenham Hotspur. En Chaco Novier krijgt titelverdediger internationale op bezoek. En die laatste krijgt het zwaar. De Italiaanse formatie verloor vorige week in eigen huis met 5-2. En PKC en Top hebben zich verrassend geplaatst voor de finale van de playoffs van de Korfbal League. PKC eindigde in de reguliere competitie als vierde. Maar was in de playoffs te sterk voor de nummer 1. Koog Zaandijk. Ook de nummer 2 van de reguliere competitie redde het niet. Fortuna werd verslagen door TOP. Nog niet eerder gebeurd dat de nummers 3 en 4 van de competitie zich plaatsten voor de finale om het landskampioenschap. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half zeven, door wat meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De twee zonen van de Egyptische oud-president Mubarak... zijn opgepakt voor verhoor. Onderzocht wordt wat hun rol was bij het geweld tegen tegenstanders van hun vader. Hoe het met Mubarak zelf gaat is onduidelijk. Hij ligt in het ziekenhuis nadat hij gisteren hartklachten had gekregen... na een verhoor wegens corruptie en machtsmisbruik. De verdreven Ivoriaanse president Bakbo staat onder huisarrest... in afwachting van een rechtszaak. Waar hij nu is, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse president Obama heeft de nieuwe president Wattarou... steun beloofd bij de wederopbouw van het land. Minister De Jager denkt dat hij een miljard euro kan claimen... uit de failliete boedel van Icesave. Dat geld moet komen uit de verkoop van gebouwen en grond van de IJslandse bank. Als dat inderdaad 1 miljard is... kan de schuld van IJsland bij Nederland grotendeels worden afgelost... en dan worden jarenlange procedures volgens De Jager voorkomen. En Frankrijk heeft opnieuw een groep Roma teruggestuurd naar Roemenië. 159 mensen zijn met hulp van de Franse overheid vrijwillig teruggegaan. Vorig jaar leidde de uitzetting van Roma tot discussie... tussen Frankrijk en de Europese Commissie... vanwege overtreding van de regels voor het vrije personenverkeer. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint helder en op dit moment liggen de temperaturen... tussen 7 graden aan de kust en 2 graden in het Zuidoosten. Langs de noordwestkust staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. In de rest van het land staat minder wind. In de ochtend is er flink wat ruimte voor de zon, maar daarna ontstaan er in het hele land stapelwolken. Vanmiddag worden stapelwolken afgewisseld door zon en in het binnenland ontstaat een enkele lokale bui. In het noorden neemt vanmiddag de wind wat af en is dan matig van kracht. De middagtemperaturen liggen in het noorden en dicht aan de kust rond 10 graden... In het binnenland wordt het iets warmer met maxima van een graad of 13. Ook morgen is er ruimte voor de zon. In het zuiden van het land is meer bewolking en kunnen in de middag enkele buien ontstaan. De temperaturen komen morgen iets hoger uit met 12 graden langs de kust... en 15 of 16 graden in de rest van het land. ANWB verkeersinformatie. Op de A7 Horenzaandam staat al tussen Purmerend Noord en Weidewormer... een file van 5 kilometer. En bij Arnhem loopt het vast op de A12... Vanaf de Duitse grens staat eerst bij Westervoort 2 kilometer. En een stukje verderop tussen het knopend Waterberg en het knooppunt Grijsoord 3. De linker is daar dicht, want er is een ongeluk gebeurd. A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer.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 De gemeente Utrecht wil dat de commissie gelijke behandeling onderzoekt of de organisatie van de jaarlijkse marathon buitenlandse deelnemers discrimineert. Nederlanders kunnen in die Utrechtse marathon namelijk veel meer geld verdienen dan buitenlanders. Blijf erbij, blijf, blijf erbij hè. Trainer Fred van Mook langs de atletiekbaan in Leidse Rijn. Dit, dit groepje komt weer aan. Na lopen de twee marathonjongens zelf op kop. Twee haars omhoog even uitrusten. De stelmannen traint voor de marathon van Utrecht op tweede paasdag. Bernhard, eh, niet eh, ontsnappen, hè? Bernhard uit Zeist. En Mark, die uit Utrecht zelf komt. Ik woon hier achter, in Utrecht, ja. ja. Bij de baan, ja. Hun tijden zijn lang niet slecht. Een tijd rond de 2.35 uur 35 ga ik op weg. Als alles perfect draait en er is heel weinig wind, dan wil ik wel 2,24, 2,25 proberen. Marcel Uppelschoten heeft de marathon van Utrecht al tien keer gelopen. Maar telkens moest hij het afleggen tegen een buitenlander. Het was al het eerste Nederlander. Dat was al een hele mooie titel eigenlijk hoor. Ja? Als ik mijn tijd maar haalde, was het voldoende. Net als veel andere wedstrijden wordt de Utrechtse marathon de afgelopen jaren gedomineerd door Kenianen. De organisator wil meer Nederlanders op het erepodium hebben. En daarom hebben ze bedacht dat een Nederlander 10.000 euro krijgt als hij wint... en een buitenlander een schamele 100 euro. Nou, voor zo'n fooi komt er geen Kenianer Utrecht, is de gedachte. We zijn als, als gemeente, als college uh, wat ongelukkig... Uh, met de keuze die de organisatie daarin maakt. en We zijn ook uh, benieuwd uh, uh, of dat niet op een andere manier kan. Ja sportwethouder Rinda den Besten. Zij wil dat de commissie gelijke behandeling gaat kijken... of hier misschien sprake is van discriminatie heb uh, begrepen van de juristen die er naar hebben gekeken bij de Atletiek Unie... dat het niet tegen de wet is, dus dat uh, ga ik maar vanuit. Maar er is wel een heel groot grijs gebied en het geeft iedereen wel een soort ongemakkelijk gevoel. En vanuit dat ongemakkelijke gevoel kan misschien de commissie gelijke behandeling uh, een uitspraak doen. En kunnen we ook met elkaar aan tafel, omdat dit voor de Jabus Utrecht Marathon... en voor de stad Utrecht uh, toch uh, qua imago ook niet leuk is. De sporters vinden het onzin. Oh, dat uh, sta ik nee. van te kijken. Dat ja, ja. <laughs> sta ik echt wel te kijken. Ja. Ja, ja. ja. Ik wil positieve discriminatie. Als we dan toch dat woord willen gebruiken, komt het natuurlijk op in alle lagen van de bevolking voor. En ik vind het ook wel een beetje jammer dat de gemeente zich uh, laat meeslepen in deze discussie op die manier. Uh, dat zal denk ik wel ja, politiek correct zijn voor een gemeente om zoiets te doen. Okay. Ja. Nou, ik ken het deelnemersreglement niet, maar ik denk dat het niet staat van er is geen Keniaan welkom. Hooguit van we nodigen de Nederlanders dit jaar uit. Ze zijn het eens met de organisator van de Utrechtse Marathon... dat Nederlandse deelnemers dat financiële steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Met dat prijzengeld kunnen die lopers, die, zeker die eerste twintig, kunnen daar gewoon mee aan de slag. Uh, neem bijvoorbeeld iemand die gewoon uh, tiende wordt en daarmee bij wijze van spreken duizend euro. Die kan van die 1000 euro bij wijze van een stage in Lanseroot van betalen. Mm -hmm. En uh, als je dat doet dan om het einde van het jaar vlak voor een marathon, dan word je alleen maar beter van. En een hoop jongens die werken erbij, die hebben misschien ook nog wel een gezin. Uh, die moeten ook weer eens wonen, een huur. En Daarom is het gewoon super om dat op deze manier gewoon te stimuleren. En ik denk ja. dat dat ook de inzet is geweest vanuit de Marathon van Utrecht. En ik denk dat dat gewoon moet stimuleren. En ook de, zeker niet afkraken dat men denkt vanuit de politiek dat het een, uh, een discriminatiespelletje is. Maar dat is absoluut niet waar. Maar inmiddels dus wel omstreden de beloning voor de Marathon van Utrecht. Hoorde een bijdrage van Roel Pauw. De goede betrekkingen tussen Duitsland en Nederland... werden gisteravond nog maar eens aangetrokken... tijdens het staatsbanket in het presidentieel paleis in Berlijn. Het was het slot van een lange eerste dag van het staatsbezoek... dat koningin Beatrix samen met prins Willem-Alexander... en prinses Maxima aan Duitsland brengt. Koninklijk huisverslaggever Menno Rehmeijer en Duitsland-correspondent Wouter Meijer... zagen op de trappen van scholz Bellevue de belangrijke gasten arriveren. Auto's rijden af en aan bij het presidentieel paleis. En in één keer beginnen de fotografen te ratelen als er twee mannen uitstappen. Wouter. Die twee mannen die samen uitstappen, dat waren de burgemeester van Berlijn, Klaus Wobreit en zijn partner. Um, ooit tijdens de verkiezingscampagne er lucht van kreeg dat uh, de beeld zei toen de volgende dag bekend zou maken dat hij homoseksueel is, en toen op de vooravond zelf maar heeft gezegd: ik ben homo en dat is ook goed zo. Ja, en Zo stromen de belangrijke gasten binnen, minister Verhagen, en ratelen de camera's alweer. Ja, voor de minister van gezins- en familiezaken, Christina Schreuder, die toen zijn minister werd nog helemaal geen echt gezin had, maar intussen getrouwd is en zwanger is, zoals wij konden zien. Zo dus ook vandaag die vele fotografen om te kijken hoeveel de zwangerschap nu is. Dan kunnen we vooraf ook nog eventjes het menu eh, bekijken. Het staat in het Nederlands gelukkig, maar ook in het Duits. Uh, hoe Duits is dit? Dit, dit is heel Duits, uh, aspect van beekforel. He, dus uh, vis in een, uh, in een lekker laagje. Aspergeschuim. Dat is een runder filet met een korstje van uien en een variatie van ramparbour. Allemaal dingen die je hier in de streep rond Berlijn allemaal goed kan krijgen. En daarbij een aantal Duitse wijnen. Een Riesling bijvoorbeeld uit de Rijnbouw, dus vanaf de Rijn. En een spitburgonde uit Baden naar het zuidwesten. Het koninklijk gezelschap arriveert bij Slot Bellevue. Dit is nu een direct flitsen, niet direct. En binnen worden dan één voor één eerst de oud-presidenten van Duitsland voorgesteld, gevolgd door. Onze eigen minister Roosentaal, die de president hand schudt... de koningin, Prins Willem-Alexander Maxima en de vrouw van de bondspresident. president en Dan wordt er ook nog eventjes gezoend, Wie waren dat? Dat is de familie van Ooienhuis in Siersdorp. Het zijn hele oude vriend, goede vrienden van de koninklijke familie, Duitse, Duitse adel. En dan blijft het niet bij een handje, dan hoort er ook een kus bij. Dan hoort er een kus. Ze kennen elkaar al heel lang. Uh, Beatrix en Klaus hebben elkaar leren kennen op een feest van die familie. Dus ze hebben ook nog wat aan ze te danken. Zo passeren alle gasten één voor één. Worden voorgesteld, schudden een hand. Waarna in de zaal daarnaast het staatsbanket kan beginnen. En daarbij horen natuurlijk ook de speeches over en weer. Bijzondere herinnering bewaren ik aan de bezoek die mijn man en ik, land. Im jaar 1991 abstattet. Speeches, waarin uiteraard de goede banden worden bevestigd. En waarin de koningin ook terugkijkt op haar eerdere bezoek 20 jaar geleden. Ik darf nu alle aanwezende bitten, das Glas met mij zu erheben. En op ihre Gesundheit, Herr Bundespräsident. Op de Gesundheit ihrer Frau. En op het deutsche volk, met wie we op zo so veellei weisen verbonden zijn. Dus koningin Beatrix vanuit uh, Slos Bellevue, paleis in Berlijn... de residentie van de bondspresident Wolf. Straks uh, nog meer over het staatsbezoek. Onder meer over uitspraken die de koningin tijdens het diner deed. Zijn laatste roman, Sprakeloos, oogste veel succes. Als schrijver van het Boekenweekgeschenk 2012... gaat hij nog meer nieuwe lezers bereiken. Tom Lannoy, de 52-jarige auteur uit Antwerpen. Jeroen Wiela uitsprak met een zeer opgetogen auteur ook.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 Nederland komt vandaag in actie voor Japan. Wij zijn bij de aftrap vandaag in Amsterdam. Maar we gaan natuurlijk ook naar Japan zelf. Want hoe staat het land ervoor? Dat horen we later. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Hoe is het op de weg? Uh, er staan nu 20 files. Nou, wat dat betreft zitten we aardig op het schema. Ik pik even de wat langere files eruit. De A7 Hornsaandam bij Beide Wormen 3. En op de A12 vanaf de Duitse grens in de richting van Arnhem. Daar is het het drukste op dit moment. Tussen Duiven en het waterberg uh, staat 4 kilometer. En een stukje verderop staat er bij het grijzoord weer 3 kilometer file. Er uh, heeft een kapotte auto gestaan. De linkerrijstrook was een tijdje dicht. Maar nu zijn alle rijstroken weer open. Bij Rotterdam op de A15 uh, in de richting van de Europoort. Daar Staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In de Amsterdam Arena start om 8 uur de actiedag voor Japan. Joris van der Kerkhoff is ter voorbereiding bij Marten Stilstra en zijn Japanse vrouw in Amstelveen. Waar naast Japanse kunst op de piano ook Nijntje staat. Of is dat zo'n illegale kopie van Hello Kitty? Nee, dat is geen illegale kopie. Uh, dat is allemaal echt. Het is allemaal in afspraak met, met, met, met, met de, de, de Dick Bruna. Uh, daarmee hebben ze ook het, het benefietconcert georganiseerd. Uh, daarom staat er ook op het uh, poster van het benefietconcert. wat ze 4 april hebben, 1 april hebben gehouden. Uh, een tekening van, uh, van Bruna met uh, de vlag van Japan en de vlag van Nederland. Goedemorgen, dank u wel. Goedemorgen. Dit had u op het Benefit concert uh, niet gespeeld. Uh, want dat was een concert uh, waar, waar popmuziek uh, werd, uh, werd gespeeld. Vanavond bent u er wel bij, maar speelt u ook niet. Ik ga niet spelen vanavond, nee zeker niet. Maar ik ben er wel bij op uitnodiging van het Rode Kruis. Dat is hartstikke leuk. Ja. Het is heel, helemaal niet netjes om bij u kijken op, het, uh, op het scherm te kijken. Maar uh, vast aan informatie aan het, uh, aan het bekijken over, uh, over, over Japan. Praat u er samen veel over? Uw vrouw komt uit, uh, uit Kobe, waar uh, zoveel jaar geleden de, de aardbeving was. Nou, je probeert daar wel over te praten, maar eigenlijk gebeurt dat niet zoveel. Want uh, als je zo'n aardbeving zelf 15 jaar geleden meegemaakt hebt dan uh, is het eigenlijk zo dat je niet te veel wil kijken of luisteren naar het nieuws van nu. Want er komt zoveel mee terug, dat, uh, ja, dat is eigenlijk heel moeilijk om dat te zien. En uh, ja, dus eigenlijk horen we zelf meer uit het nieuws zeg maar, hier dan, dan dat wij het er samen heel veel over hebben. Ah. Zo, oh, terwijl u de behoefte hebt om er veel over te praten. Nou ja, dat is in elk geval. Je wilt er graag meer over weten. Want het is een land waar je van houdt, zeg maar. Dus het, het draakt je ook heel erg als dat gebeurt. Ik ben ook wel in dat gebied geweest, dus ik ken het een beetje. Ik heb zelf veel rondgereisd in Japan. En uh, ja, dan, als je dan bedenkt hoe drama zich daar nu afspeelt, ja, dan, dan is het heel uh, ja, naar om dat allemaal zo aan te zien. Daarom wil ik er wel graag wat van weten. Ja, uh, maar Gek dan om er samen niet over te praten. Ja, nou ja, kijk. Uh, uh, ik denk ook dat het voor uh, Japaners zelf niet zo makkelijk is zonder dus over te praten. En, en uh, onze familie is gelukkig veilig. Dus ja, dat, wat dat betreft is er niet echt een aanleiding toe om het er te veel over te hebben. En dan kan het ook prima zo. 7.000 euro opgehaald met het benefietconcert. Enig idee wat daar dan mee gaat gebeuren. Uh, dat geld dat wij hebben opgehaald dat gaat naar de noodrekening van het Rode Kruis. Dat wordt direct ingezet in het, uh, hulp, of in het rampgebied zeg maar, voor de hulpverlening aan de slachtoffers. Want mensen hebben op dit moment echt behoefte aan alles. Dus uh, er zijn geen medicijnen of onvoldoende, er is geen water. Het water wat er is, is radioactief vervuild. Uh, dus, en dekens hebben mensen ook nodig, noodhuizen, dat soort dingen allemaal. Want het gaat echt om de noodhulp. Maar uw familie die er ver vandaan woont, die er geen last van heeft, kan dat toch ook doen? Dat zou kunnen. Kijk, maar deze ramp is van een schaal die Japan ook niet eerder mee heeft gemaakt. Japan is heel erg goed in staat om dingen zelf op te lossen. Dat is bij vorige aardbevingen eigenlijk ook best goed gegaan. Um, alleen deze ramp is van zo'n omvang. Dat heeft Japan ook nog nooit meegemaakt. En dan zie je dat ook deze regering dat niet meer zelf aan kan en daar hulp voor nodig heeft. En dat is waarom het rode Kruis daar nu actief is. En is dat dan de trots voorbij? Van, we kunnen het zelf wel, nou ja, laat dat maar zitten? Uh, dat is wel wat anders dan 15 jaar geleden, voor zover ik het dan begrijp... Um, daar heeft de regering wel van geleerd. Want in Kobe is dat inderdaad niet gebeurd. En toen kwam de hulp eigenlijk veel te laat op gang. En daar heeft men wel van geleerd. Dus men heeft nu heel snel de dingen die men nodig had ook echt gevraagd. Dus dan, dan heb je bijvoorbeeld de, de hulp van de Amerikanen bij de kerncentrale. Maar ook wat er hier aan de Europese Unie is gevraagd. Dus dekens, medicijnen en water. Even naar achter is de officiële, het officiële begin. De aftrap van de, van de actie van vandaag. Even daarvoor gaan we nog naar het Japanse Bos. U gaat dan, gaat dan werken. Succes, veel plezier met werken. Neem we de hond mee? Die mag best mee, hoor. Dat is wel gezellig. vindt hij leuk. Nou, nemen we die hond mee. En ondertussen gaan we ook nog even luisteren als u wil. Het klonk zo mooi. En uh, uh, toch in zekere zin ook wel uh, gezellig. Uh, Martin Tilstra uh, aan de piano in zijn huis in Amstelveen. En van Amstelveen gaan wij door naar Matsudo, een stad ten westen van Tokio. Want we praten vanwege de acties van vandaag uh, tijdens deze uitzending met een aantal Nederlanders in Japan die we tijdens en na de ramp ook al spraken. We beginnen bij Vincent Uursem. Hij is leraar Engels en woont in die stad Matsudo. Meneer Ursem, goedemorgen. Uh, goedemorgen, ik heb je goedemiddag hier. Voor u daar, hè. Ja, waar, waar was ja. u? Vertel eens tijdens de aardbeving. Ik was op werk en we hadden net geluncht. Nog we, we, we, rond twee uur lunchen wij. En we stonden een beetje met de collega's te praten. En op een gegeven moment zegt een collega, oh, dat is een aardbeving. En ja, die maken we hier wel vaker mee, dus we stonden er niet echt van te kijken. Maar toen op een gegeven moment de magnetron de van de, de koelkast afviel, dacht, ik, dacht iedereen van, oh, dat is goed mis. Dus toen begon echt het echt hevig te schudden. En toen zag ik inderdaad een scheur in het, uh, in het plafond ontstaan. En toen dacht ik: oh, dit, uh, dit is niet goed, van zijn moeten we naar buiten. Mm -hmm. Nou, op dat moment begon het wat minder te raken, of wat minder te worden. Dus uh, ja, toen we even alles, alles gecontroleerd, iedereen oké okay was. Toen kwam de naschok, wat naar mijn idee eerlijk gezegd groter was dan de eerste aardbeving. En toen dacht iedereen, nou, nu naar buiten. Dus zijn we zijn naar buiten gerend en hebben daar alles uh, een beetje, uh, op gewacht dat er ging gebeuren. Ja, maar u zegt een scheur, bijvoorbeeld in het, uh, in het plafond. Hoe is het met uw eigen huis? Dat... Nou, mijn, uh, mijn appartementcomplex is uit 2003. Dus die is uh, compleet aardbevingbestendigd. Dus dat is oké. helemaal niks. Geen scheuren, geen barsten, helemaal niks. Meneer u zit dus niet echt in het rampgebied. Hè? Maar wat merkt u nou nog in het dagelijks leven van de gevolgen? Uh, nou, de meeste winkels gebruiken heel wat minder elektriciteit. Neonverlichtingen zijn s'avonds uit. Holtrappen uh, uh, hebben ze. Uh, iedereen moet de trap nemen. Uh, even kijken, als je thuis bent, zo min mogelijk elektriciteit gebruiken. De treinen rijden allemaal op weekendschema. Dus iedereen probeert zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken. Ja, en, en uh, verder hebben mensen er nog last van? Nou, ik, euh, ik merk dat ik zelf een beetje een zeeziek ervaring heb. Oh. En ik hoor dat ook van andere collega's ook. Je, ik denk vijf tot zes keer per dag er oh, is een aardbeving. En dat is helemaal niks. En de andere drie keer is er wel een aardbeving en dan kom je er te laat achter. En ja, ja, ja ik weet niet precies hoe dat komt. Ik heb gehoord dat de KNO-achter zijn overboekt voor mensen die zich zeeziek voelen. <totstutters> En ik denk dat het door een aantal naschokken komt. Want ze hadden er gisteren volgens mij iets van 80. Zo. Dus het is nog steeds ja. heel erg onrustig onder de grond in Japan, meneer Ursen. Ja, dat klopt. Ja, er ja, was nou ook nog die tweede rand natuurlijk, rond de kerncentrale in Fukushima. Heeft uh, u ja. zich daar zorgen over gemaakt? Of maakt u zich daar nog steeds zorgen over? Nou, in het begin maakte ik me er wel zorgen over. Maar toen heb ik wat meer uh, onderzoek gedaan zelf. We uh, hebben mijn uh, vrouw veel tv gekeken, veel naar, uh, professionals en uh, mensen die er wat van weten. en uh, Dat hebben we wel uh, gerustgesteld. Ze nu hebben wij vandaag hier een, een hulp, een inzamelingsactie voor Japan. Komt dat ja. aan bij u? Weten de Japan als dat? Ja hoor. Ja, so, ja daar hebben heel veel, zo'n uh, ja, so, postbus 51 in Nederland. Uh, so, dat AC Japan heet er in Nederland, of in Japan. Ja. En er is heel veel reclame van tv dat er wordt veel hulp gebied, geboden vanuit het buitenland. Uh, ja, dat doet, dat doet en veel Japanners doen dat goed. Het doet ze goed. Ja, want je zou zeggen, het geld hebben ze misschien niet nodig... maar de steun wel. Ja, de steun inderdaad wel. Ja. Want ja, ik had gehoord, over van iemand anders... Zei, die, die jongeman uit Kobe... en gezegd van, ja, Japan die kan zo'n... Uh, veel aap kunnen ze zelf al aan. Maar zoiets als dit, is toch, ja, is toch iets anders. Bij ja. hele dorpen weggevaagd. Meneer Uzzum, hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. En een prettige dag verder. Nou, oké, dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Laten we weer trouwens hè, over die acties in Japan. De krantenjustitie is in het onderzoek naar de psyche van Tristan van der Vlis... gestuurd op aanwijzingen dat hij, kort voor zijn daad... extreem geïnteresseerd zou zijn in rampen die de mensheid kunnen treffen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Volgens de hoofdofficier Kitty Nooy blijkt dat uit zijn afscheidsbrief... en de bestanden die zijn gevonden op zijn pc. Hij had behoorlijke interesse in alle nare dingen in de wereld... zoals bijvoorbeeld natuurrampen al dus Nooy. Politie onderzoekt informatie dat hij schizofreen was. Justitie heeft een, bij een tweede huiszoeking ook Tristans boeken, dvd's en aantekeningen meegenomen. Om achter zijn beweegredenen te komen. Justitie laat psychologisch onderzoek uitvoeren naar de dader op basis van verklaringen van bekende familie en mogelijk medische gegevens. Het was de tweede keer ooit dat zo'n gedragsonderzoek wordt uitgevoerd naar een overleden moordenaar. De eerste keer werd dat gedaan bij Karst T. Dominees en pastoors in Alfa aan de Rijn werken in de ploegendienst, meldt het Nederlands Dagblad. Nog tot uh, zaterdagavond staan ze klaar om mensen op te vangen die willen praten over de gebeurtenis van afgelopen zaterdag. En dat kan dan van s ochtends 8 tot s avonds 10. Het gaat vooral om luisteren, zegt een van de betrokkenen, dominee Bakelaar. Hij noemt de schietpartij in het winkelcentrum een unieke gebeurtenis in de negatieve zin van het woord, natuurlijk. Ook ander nieuws. Studenten aan de Erasmus-Universiteit in Rotterdam moeten voortaan beter hun best doen. Ze moeten namelijk in het eerste jaar alle 60 studiepunten halen. Dat is een proef aan de faculteit sociale wetenschappen. In de Telegraaf zegt de Unie universiteit, of een woordvoerder daarvan, maar 47% van de studenten haalt na vier jaar zijn diploma. En dat is veel te weinig. SP in de Tweede Kamer vindt de nieuwe regel veel te streng. Het onderwijs moet wel leuk blijven. Ook de studentenorganisatie ISO is tegen, maar de PVV bijvoorbeeld vindt het prima. Een stevig plan, haal je het niet, dan is het einde verhaal. Ook Dagblad De Pers heeft het over studenten. Volgens de overheid is een studieschuld geen probleem. Dat is zo'n beetje de strekking van het verhaal. In de brochures ontbreken waarschuwingen als let op, geldt Lenen kost geld. De gemiddelde schuld die studenten hebben uitstaan... is de laatste zeven jaar bijna verdubbeld. Aan de A12 bij Wolfhezen... staat het allersmerigste tankstation van Europa. <lacht> de Bunderkamp. Beter de, maken. de van maken. Uh, van ESSO, uh, dat blijkt uit onderzoek van de ADAC, Duitse AWB. Onder uh, ADAC moet ik trouwens zeggen, Duitse AWB. Onder 77 tankstations langs Europese vakantieroutes. Niet alleen de Bunderkamp scoort slecht, staat in het AD. Texaco station het gevlocht. Aan de A67 bij Liesel Brabant is het op één na slechtste. En bij zes van de acht onderzochte Nederlandse tankstations... waren de toiletten ronduit smerig. Ja, nou, misschien moeten we nu even uw boterham wegleggen. De Duitse onderzoekers hebben monsters genomen van... Uh, onder andere toiletbrillen en de lichtknopjes. Um, en die hebben ze laten testen in een laboratorium. Ja, conclusie... Grondlich, grond hè? Ja, zeer grondlich. De conclusie is dat de toiletten gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Nou, dat verbaast me niet, zegt een bezoeker van die uh, smerige. Ja, dat smeert het in Europa. Je ruikt het al als je hier binnenkomt. Expertant Sommer beleeft het toiletbezoek toch anders. Hij zegt in de krant dat de toiletten elke dag heus worden schoongemaakt. Jawel, de ANWB is aangesproken door de Duitse collega's... en gaat samen met de oliemaatschappij een oplossing zoeken, schrijft het AD. Bij het staatsbanket in Duitsland gisteravond ging het er heel wat hygiënischer aan toe. U hoort straks een verslag over wat Hare Majesteit daar heeft gezegd. En we hebben het ook over fraude die kleine uitzendbureaus nog alles plegen.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 Zo worden al uw bij- en afschrijvingen dagelijks automatisch verwerkt. Dat scheelt tijd en geld. Vragen vandaag nog aan op abnambro.nl/slash koppeling. Dat is ondernemen anno nu. ABN Amro, de bank anno nu. Dit is Radio 1.